Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door Russische aanvallen op energie-infrastructuur in Oekraïne... is de stroom in enkele regio's in dat land uitgevallen. Onder meer in delen van Odessa, Mykolaiv en Gerson... zitten mensen zonder elektriciteit. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland meer dan 450 drones... en zeker 30 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij een Oekraïnse droneaanval in de Russische regio Saratov... zijn minstens twee mensen omgekomen...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 In het Kruller-Müller Museum in Otterloo is sinds gisteren een vervalste van Gogh te zien. Het is een nepversie van het schilderij Zeegezicht de Saint-Marie de la Mer. Het museum wil laten zien hoe moeilijk het is om de echtheid van kunst te controleren. Het vervalste schilderij maakt deel uit van in totaal 33 vervalste van Goghs... die bijna een eeuw geleden werden verhandeld. Ook Helene Kruller-Müller trapte erin. Zij was medeoprichter van het museum en een van de belangrijkste kunstverzamelaars van Nederland. In Diergaarde Blijdorp is een zeldzaam hertje geboren. Het gaat om het Prins Alfred hert... dat in het wild alleen voorkomt op twee Filipijnse eilanden. Het staat in de top 10 van meest bedreigde diersoorten ter wereld... onder meer door boskap en illegale jacht. De dierentuin in Rotterdam is de enige plek in Nederland... waar de soort te zien is. Het weer. In Limburg bewolkt en wat regen. Elders geregeld zon. en De temperatuur komt uit op 9 tot 11 graden...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 Het was Louis David met weet je nog wel oudje. Het komen nu weer een hoop mooie oud Hollandstalige muziek. Gerard Koks komt eraan een eigen gecomponeerd kerstplaatje. Want het mag Sinterklaas is weg en uh, ja december is toch een mooie warme maand en uh, ja mooie dagen Kerst onderweg naar het nieuwe jaar 2026. Maar nu eerst Wim Zonneveld geboren als Willem Zonneveld geboren in Utrecht op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij is natuurlijk een van de grote drie van een Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog. Dus natuurlijk samen deelt hij die plek met uh, Toon Hermans en Wim Kam. En u hoort hem nu met een plaatje heel toepasselijk voor de zondag. Wim Sonneveld met Zo Heerlijk Rustig. Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig.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 Heerlijk rustig De mensen blijven even staan Voordat ze weer naar huis toe gaan En ze zegt voldaan Wat was dat rustig jij? Ja, ja. Winter hier in Holland is zo so gaat.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 en al daar overleden op 5 augustus 1992. Berkelijke naam was Helena Kokpolder... Nederlandse volkszangeres uit de Jordaan. En samen met Johnny Jordaan mag ze aanspraak doen... tot uh, gelden op de bovema titel de beste stem van de Jordaan. En Helena Polder was in het vijftiende uh, kind... van de 16 kinderen van uh, Gerardus Cornelis-Polder... en Johanna Ko Jacoba Cornelissen. Ze groeide in betrekkelijke armoede op in de Lindengracht... Dan al uh, Straten en de Willemstraat. Ze traden op haar twintigste met Adries Kok. Die 1944 als dwangarbeider in Bremen omkwam bij een uh, bombardement. En tante Leijn trad pas op op haar 43ste jarige leeftijd. Voor het eerst trad ze toen op. Toen was ze al uh, 43. Daarvoor verdiende ze de kost als schoonmaakster. Nee, niet schoonmaakster, maar schoonmaakster en garnalenpelster. En bezoekers van het café waar ze werkte, waar ze ook nog zong om de gasten te vermaken, schreef haar in voor een talentenjacht bij uh, platenmaatschappij Bovema, die in 1955 was uitgeschreven om de beste stem van de Jordaan te vinden. En ze behaalden de tweede plaats, want uh, ja, Johnny Jordaan was net iets beter. U hoort er nu, Tante Leen, samen met Johnny Jordaan, met een opname uit 1970, Daar is hij weer. Daar is hij weer met zijn koude voeten Route, is er voor mij nog plaats in weet ik komen? Ah, Jesus man, je hebt alweer gedronken. Nou, als het die goed is, dan draai je maar om. Als je maar weer niet zo gaat liggen bij Wij staan maar stil, ze kunnen die komen naar de school. Ieder huisje heet zijn kruisje. En het is niet altijd koek en nee. ieder is wel eens bonje Maar dat is niet erg Want zoiets hoort erbij Pas overal Gebeurt hetzelfde Daar kun je bijna Zeker van af aan Je steeds Hetzelfde verhaaltje Als er naar dit toe Wordt gegaan Daar is ie weer Met z'n koude voeten. vang klinkt de straat er tot morgen voel je de winters waren svara veel, veel young, so man, Ho, uh -huh. I Bij mij mee. Ja, u hoorde een nummer weer gecomponeerd door mijzelf. Af en toe dan uh, krijg ik inspiratie en dan denk ik van... ik ga ze een ander plaatje draaien, een ander plaatje maken in de studio. Wat dan weer uh, iets anders is, maar in ieder geval over Zandvoort gaat. En het klinkt dan een beetje Oud-Hollands. Het was een Zandvoortse jaar. En daarvoor hoorde u André van Duij met de winter... Zware Koud Madly met al die grote hits. En de volgende plaat is Koud, hè? Is een satire-rapnummer uit de winter van de jaren tachtig. Het hoort er eigenlijk niet bij, maar ik vond het wel toepasselijk voor het weer. Het is een nummer van Henk Spaan en Harry Vermeegen. En het nummer werd opgenomen voor hun televisieprogramma Verona. Dat was toen de tijd bij Veronica. En ook op single uitgebracht onder de naam The V-Boys. De tekst is geschreven door Henk Spaan en Harry Vermeegen... En ook Henk Temmink heeft eraan meegewerkt. En de muziek is gecomponeerd door Temmink en Sander van Herk. beide van de popgroep natuurlijk het goede doel. En u hoort hem nu, de V-Boys, met Koud, hè? Zeg, heb jij het weer besteld? Pokken weer! Hé! Hey! Lats van koude tenen, koude de koude klauwen! Al die vries! En? ook nog al die regenen!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 naar de eeuwigheid en kleine Henko's straf bracht de moeder mee naar het graf, Maar hij besefte niet, ondanks zo'n groot verdriet, dat nu zijn moeder voor goed hem verliet. Bij de muur van het oude kerkhof, was een kleuter droef en teer. Praat ons liefheertje daar boven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaat hier, u kan alles, is dat waar? Roep mijn moedertje dan wakker, want ik kan heus niet buiten haar.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 Maar toen zijn moeder dood, werd hij motlaat te groot En eilend riep hij moe, straks kom ik naar u toe En op een zekere keer, toen hij zijn vader weer het pijntje in het graf Naast zijn moedertje neer Bij de muur van het oude kerkhof we waren het knaapje niet meer, het was maar één keer met zijn moesje. Daar bij onze lieve heer, zonder moedertje te lieven, daarvoor was hij nog te klein. Daarom kon hij in de hemel, alleen bij haar gelukkig zijn. U hoort de muziek van Willy Derby, het aan de muur van het oude kerkhof een opname 1930 alweer. En de volgende artiest is uh, Ari Paschier, geboren in Amsterdam in 1936. Waar precies, dat weten we niet, maar uh, hij is overleden op 14 mei 2019. Was een uh, Amsterdamse volkszanger die vooral bekend is om het nummer Kleine Vogel. En Paschier werd geboren in de Bloemstraat in de Amsterdamse Jordaan... en hij woonde als kind aan het uh, Zaandammerplein. En in 1986 nam hij bij het nummer uh, De Dievenwagen nam die op met accordeonist Henny En dit nummer, dat bekendheid verwierf in de versie van Willy Alberti... werd door het label Dureco op single uitgebracht. En in 1988 bracht de CNR Records de single Kleine Vogel... met op de B-kant een echte mokum eruit, die ook niets deed. En in 1989 verscheen dan de armen en de rijken bij de kleine Ivory Tower. En hoewel de nummers verschenen op diverse Nederlandse verzamelalbums... bleef bekendheid bij het grote publiek uit. Nou, die ene grote hit die hij dan gemaakt heeft...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 Gewoon niet meer vliegen, dus nam ik het bijzijn mee. En binnen is het toch weer.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 Yeah. Oh. Ga naar die tijd. Want als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Ik heb je zo lang niet gezien. Hoe is het nou? Jij bent. Koning Winter is vergeten. in bloeien. En dat was het Orkest Zonder Naam. met Als in Holland de sneeuwklokjes uh, bloeien. En het Orkest Zonder Naam was een radioorkest van de KRO. Kort voor en in de vroege jaren 50... Opgericht onder leiding van uh, Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946, meen ik. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op. Maar uiteindelijk werd orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. Ja, het is net uh, de Nederlandse regering. Wij, ze, wij mogen dus uh, democratisch stemmen. En uiteindelijk uh, doen ze er toch niks mee. CVM's antwoord. Nu op de radio, vader Abraham. Met bij de winter, wat hoort daarbij? Sneeuw! Bij de winter hoort de sneeuw Het mooiste van alles is dat ik van je hou. En daarom past eeuwig toch altijd het beste bij trouw. Bij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 Ja, zojuist hoorde u vader Abro met bij de winter, daar hoort de sneeuw. En toen zat ik op de klok te kijken, ik was net klaar met presenteren... en toen dacht ik van, oh, het is al bijna tijd. Onderweg zometeen nog, Johnny Jordaan en Tante Leen... met bloemetjes in de Jordaan. Maar eerst hoort u Ben... Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van twee uur.